Het is al een beetje de periode dat uh, we nog uh, dachten aan Ferry van Maat's uh, Soul Show op de donderdagavond. Rockers Revenge was dat. Uh, deze muziekboulevard is weer begonnen van de eerste paasdag, 4 april 2010. Welkom bij weer eventjes een muzikale reis tot twee uur. En daarna gaan we gewoon vrolijk verder tussen twee en vijf met het programma Zondag in Kennemerland Het land weer naadloos in elkaar over, net zoals vorige week. Nu alleen geen lopers. Maar straks ridders van het uh, snelle asfalt die uh, gaan komen. Want uh, het is ook weer traditiegetrouw in het uh, programma Zondag in Kellenland. Tussen drie en vier wordt daar weer de aftrap gegeven door de welbekende heren Dylan Koster en Marcel Duits. Die komen straks uh, dan wel iets gaan vertellen daarover. Uh, wat uh, wij in deze muziekboulevard gaan doen. Natuurlijk veel muziek. Uh, er is het nodige gebeurd. Afgelopen vrijdagavond vond in het uh, patronaat de finale van de Robak. Daar wordt plaats en... De winnaars waren een metal band uit de Bollenstreek. En ze heette Ethereal. Dus uh, het is wel uh, zo dat ik uh, dat hier niet uh, kan gaan draaien. Want als ik dat ga doen, dan heb ik uh, misschien gelijk problemen met de leiding van ZFM. En ik denk niet dat dat uh, wenselijk is. Dus dat doen we maar niet. Wat hebben we vandaag de dag? Want ja, het is vandaag 4 april. Het is eerste paasdag. Dat is het niet altijd op deze 4 april. Want dat wisselt nog wel eens. Maar vandaag. <coughs> en als ik nog wat uh, hoest... Dan heeft dat nog een beetje te maken met vorige week. Ik ben er nog een uh, stukje herstellende van. Maar vandaag jarig. Heath Ledger. Tenminste dat was hij. Want uh, hij leeft niet meer. Uh, hij zou vandaag uh, 31 zijn geworden. Peter Hoekstra. Dat is een oud voetballer bij Ajax. Een uh, linksbuiten heb ik hem uh, wel eens laten vertellen. Hij uh, was een van de opvolgers van uh, FiniDi de George destijds. Want FiniDi speelde toen op links. En uh, daar was Ajax uh, behoorlijk... Uh, Goed mee en toen moesten ze nadat Fini die verkocht werd moesten ze een andere hebben en dat was Peter Hoekstra en hij wordt vandaag 37, juist. Isabelle Brinkman, tv-presentatrice, wordt 38. Najib Amali, wie kent hem niet, want dat is een, uh, een cabaretier van Marokkaanse afkomst, maar hij neemt zijn eigen bevolkingsgroep regelmatig op de hak. En hij wordt vandaag 39. En dan hebben we de broertjes Dennis en Gerard de Nooyer. Het lijkt wel uh, een voetbalversie, want Peter Hoekstra was vandaag jarig. Maar ook Dennis en Gerard de Nooyer. Die worden vandaag 41. En dan hebben we ook nog een voetballer die vandaag jarig is. Dat is René van der Grijp. Bij het uh, welbekende programma van Voetbal International schuift hij aan. Hij wordt vandaag 49. En dan is uh, Maribel, die, die dame die ooit aan het uh, Songfestival heeft meegedaan... Die wordt vandaag 50. denkwaardige leeftijd. Julie Forsyth. Dat is dus niet de dochter van uh, die overleden acteur John Forsyth. Nee, dat is van Blake Forsyth. De man die in Engeland heel erg populair is op het gebied van de entertainment. En Julie Forsyth is de dochter. En we kennen er allemaal van The Guys and Dolls. Daar kennen we ervan. En zij wordt vandaag 52. Zeg ik het goed? Ja, 52. En Vincent van Warmerdam, dat is uh, iemand uh, in het artistieke gebied uh, van Nederland... ...die wordt vandaag 54. Nou, wat is er allemaal uh, gebeurd? Vandaag, op deze 4 april 1988, wordt het uh, Nederlandse TV-net in gebruik genomen. Derde Nederlandse TV-net. <coughs> Heeft alles te maken met het uh, verhaal dat uh, de zendmachtigingen nogal uh, een beetje uit de klauw liepen. Zendtijden werden, uh, moesten opgerekt worden, dus... Uh, om dat allemaal een plek te geven werd er een derde Nederlands televisienet in gebruik genomen. Woensdag 4 april 1984 ontruimt een grote politiemacht het vrouwenvredeskamp bij de Britse vliegbasis Greenham Common. En het ruimteveer Challenger begint op maandag 4 april 1983 aan zijn eerste ruimtereis. En wat is er nog meer gebeurd? Er komen heftige protesten uit de hele wereld als op woensdag 4 april 1979 bekend wordt dat de Pakistanse oud-premier Ali Bhutto is opgehangen. Daar nemen ze het niet zo nou met de mensenrechten in Pakistan. En op 4 april 1973 wordt het World Trade Center in New York geopend. Officieel wel te verstaan. En uh, we weten allemaal hoe het uh, met het World Trade Center in New York is afgelopen. Dat heeft allemaal weer met 11 september van 2001 te maken. Op 4 april 1968 wordt Martin Luther King in Memphis door de blanke sluipschutter James Earl Ray vermoord. Dus ook een gedenkwaardige dag. En ja, wat uh, kan je dan nog meer vertellen op uh, de 4 april? Uh, er uh, zijn 10 Europese landen plus de Verenigde Staten en Canada die richten dan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie op de NAVO. Uh, 4 april 1949 is dat de, de dag dat dat op gebeurde. En 4 april 1918 komt het in Amsterdam als gevolg van voedselschaarste tot ongeregeldheden. Zou nog net niet de Hoekse en Kabeljauwse twisten zijn geweest. Maar op 4 april 1912 verklaart Tibet zich onafhankelijk van China. En ja, daar ondervinden we dan nog steeds zeg maar, de nieuwsberichten van wat daar zich allemaal heeft afgespeeld. Met de Dalai Lama, die nog steeds ja, als een soort uh, ja, rebel wordt gezien door de Chinese overheid. Dus dat uh, is een beetje het verhaal van deze 4 april. Straks om half 1 gaan we natuurlijk even kijken wat het weer gaat doen. En we kijken natuurlijk ook wat Zandvoort voor deze dag allemaal te bieden heeft. Maar eerst hebben we natuurlijk nog een stukje ja. leuke, vrolijke muziek. En dat is, dat is volgens mij Carol Emerald. En dat is het nummer waar ze vorig jaar zeg maar bekend mee werd... Stop shaking Ja, helemaal was hem. Dat, dat was chapter January. Uh, ze hebben onder andere ook uh, meegedaan uh, in de voorronde van de Rob Agda Woord. Maar daar kwamen ze niet helemaal uit de verf. De uh, band bestaat uit uh, vijf, nee, vier man inmiddels. Want het uh, draait om Mick, Mark, Erwin en Guido... En dit was uh, een zomersplaatje, Summertime was dat. Uh, dat is ook een nummer wat we misschien ook wat meer gaan draaien hier uh, bij CFM Zandvoort. Zeker met uh, de zomer die op uh, punt staat te beginnen, hoewel uh, vandaag helemaal niks uh, van de merk is. Maar dat zullen we straks wel uh, merken. Het, uh, het is een popgroepje wat begon als een duo project in 2007 om opnieuw de popmuziek uit te vinden. Maar na een aantal shows en uh, natuurlijk ook met de, de nodige bier uh, waar het mee gepaard ging, uh, werd het dus toch een wat grotere band. En dat hebben we gezien afgelopen uh, november toen ze, of nee, december ook moet ik goed zeggen. December hebben ze daar gestaan in het uh, patronaat met z'n vijven, maar inmiddels is Wijnand uit de groep. Ze zijn dus nu met z'n vieren. Uh, ze hebben een uh, energieke show, zoals uh, dat omgeschreven wordt met uh, Catchy riffs, nou dat was wel heel duidelijk uh, te horen. En dan ook een uh, typische drum die erin uh, voorkomt. Uh, de creatieve, het creatieve geluid gecombineerd met uh, de energie op uh, het podium maakt ze tot een hele mooie eigentijdse pop Punkband. Al dus een van de mensen van het paard van Troje. Nou, die kunnen er toch wel wat uh, van vertellen, dacht ik zo te weten. Tien minuten voor half één. Uh, straks uh, gaan we uh, de, de uh, ja, min of meer de CD-artiest van. ...vanmiddag even bekendmaken. Dat is ook iemand uit de regio, kan ik je nu al vertellen. Dus dat uh, sowieso. Maar eerst uh, hebben we natuurlijk nog... Uh, ...gewoon uh, werken... Uh, ...klaarstaan van een grootheid. Een dame die toch wel... Uh, ...zeer bekend is... ...in den landen. Want in de jaren zeventig produceerde zij dit. En dat was een hele grote hit. Chai Coltrane en Go Like Ilaia. We'll Het mooie en dromerige stemgeluid van Fabiana Dammers was dat. Even afgelopen vrijdag gespot ook in het patronaat. Dus was er in ieder geval. En waar heb je het dan over als je dan zo iemand tegenkomt? Ja, je hebt het gewoon over muziek. En over de manier waarop ze muziek benadert. En hoe ze dat dus vormgeeft. Afgelopen woensdag in de Heren van Amstel op het Torberkerplein te zien... Maar ja, zei Fabiana uh, vrijdag tegen mij... van, uh, ja, dat is dan de meest onmogelijke avond... die je maar kan bedenken, woensdagavond. Het is dan ook nog eens uh, een beetje rot weer. En uh, dan moet je nog uh, op een een of andere manier een zaal volgen. Is overigens wel gelukt, hoor. Dus niet denken dat het uh, dan uh, helemaal niet, niemand komt. Nee, het is wel gelukt. Gewoon uitpuilende mensenmassa bij de heren van Amstel. Want ja, uh, het is niet vaak als je dan de winnares... van de Grote Prijs van Nederland in je, in je poorten hebt... Uh, ze heeft de singer-songwriter-competitie gewonnen van 2008. Uh, en ze heeft hier ook bij ons in, het, uh, in de studio uh, gestaan met een simpel gitaartje. Want dat uh, maakt het er allemaal uh, heel erg leuker door op die manier. Ja, het is toch zo. Ik bedoel, uh, muziek is simpel en uh, kan heel simpel zijn. Maar ook heel doeltreffend. We weten ook meteen dat dit dus degene is die vanmiddag wat vaker voorbij komt, straks over een uur. volgende track van uh, All This Craziness, die ik uh, in mijn handjes uh, heb uh, gekregen. En dat maakt het uh, natuurlijk er uh, zo'n uh, zo muziekboulevardmiddag, of tenminste ook uh, met Zondag in Kinderland er uh, vlak achter. Natuurlijk wel heel erg interessant uh, daardoor. Nou, als uh, we allemaal even goed op het klokje kijken, dan zien we dat het is voor... Biedstuk. Ja, dan moet ik wel het knopje natuurlijk wel even goed bedienen. Het is half één inmiddels geworden bij van Zandvoort in de Muziek Boulevard. Tijd voor het weer, ja. Want ook dat is er nog steeds. Altijd als je de deur uitgaat en naar buiten loopt, heb je het met het weer te maken. Of er is een zonnetje, of er is wat... Wolkjes en af en toe valt er wat druppeltjes uit. Vandaag is het uh, wisselend bewolkt. Tenminste, dat is het uh, weerbericht. Uh, na te lezen op www.btmpagina.nl Dus het uh, verhaal van onze weerguru Lex van der Hoor. Ik begin nog even over nieuw, hoor. Want anders dan denkt men van waar is die nou aan begonnen, die jaapkoper. Uh, Zondag voor vandaag dus wisselend bewolkt. Aan de kust is het overwegend droog. Dat klopt, want uh, het is, er staat wel een fris windje, maar het is, uh, het is droog. Vooral landwind, landinwaarts kans op een bui. Zwakke tot matige wind uit de meest westelijke richting. En de maximumtemperatuur temperatuur bedraagt vandaag 9 graden vrienden. Dus uh, je moet je er wel een beetje op kleden. Want dat heb ik vorige week meegemaakt uh, met het optreden van de Joyce Meisterband. De dames hadden toch een klein beetje uh, het weer onderschat, moet ik erbij zeggen. Dus dat uh, was wel het duidelijke, uh, toch wel een beetje te horen. Een beetje bibberen was dat. Maandag, dat is morgen, eerst periode met zon. In de middag, toenemende bewolking. En matig aan de zee, vrij krachtige zuidwestenwind. En de maximum temperatuur bedraagt 9 graden. Dus. Morgen zullen we wel blauwe vingers hebben bij het opnemen van de, de interviews... ...op het circuitpark Zandvoort, Willem van Dens en ik. We waren weer aardig bezig geweest gistermiddag, dus. En dan hebben we ook nog dinsdag staan. Dinsdag, dan gaat de vlag uit, want dan wordt het beter weer. Het wordt namelijk zonnig. Zuidelijke wind, ja ja, en de maximum temperatuur loopt op naar zo'n 14 graden. Jawel, de lente komt er dus aan. Dus wees erop bedacht, want voordat je het weet... ...kan je weer gewoon lekker naar het strand gaan. En wat uh, is de normale middagtemperatuur? Nou, die is 11 graden. En de zeewatertemperatuur langs de kust bedraagt zo'n 7,5 graden. Nou, we hadden net even wat uh, rustige muziek, uh, vrienden. Maar nu wordt het toch even tijd uh, dat we daar eens even wat, wat verandering in gaan brengen. Het is van de, de oude baas zelf. Hij stond vorig jaar op Pinkpop. Dan heb ik het over Bruce Springsteen en Murder Incorporated. Thank you for sure, but you're not my cure, don't you? jaar gestaan in Paradiso bij de finale van de Grote Prijs van Nederland. Bij de singer-songwriters ze redden het niet, want Evie werd het uiteindelijk. Uh, dat was dus de opvolger van Fabia Dammers uit 2008. Eefje dus in 2009. En uh, Mary had a little band, want uh, het is allemaal geformeerd rondom de singer-songwriter en pianiste Marianne Oldenburg. En als kind zette Marianne haar gedachten al om in liedjes voor familie en vrienden. Maar pas rond haar twintigste uh, ...konden ook anderen hun oren te luisteren leggen... ...en na vele solo-optredens werd het tijd voor gezelligheid. Ze dus ontmoette drummer Otto de Jong... ...gitarist Tobias Kerkhoof en bassist Laurens Knoop... ...wat in eind 2007 uitmondde in de geboorte van Mary Had A Little Band... En ze hebben dus uh, al een uh, EP uitgebracht. Dat is nog niet zo gek lang geleden. Uh, gebeurde in, uh, in Zwolle. En de EP dat heet Six Short Stories. En mede daarop uh, heb ik een aanleiding gevonden om eens even op zoek te gaan naar deze Marianne Oldenburg. Gaat ook gebeuren. Dus Muziek Boulevard gaat een tikje veranderen. Ik zeg er ook bij dat er uh, wat, uh, ook wat interviews uh, in voor kunnen, uh, kunnen komen van uh, mensen die hier gedraaid worden. Dus... Dat zou ook nog kunnen gelden voor de man die straks uh, nu in de CD-speler zit. Tenminste, hij zelf niet, maar het product wat hij gemaakt heeft. En uh, over die Six Short Stories van Mary Had A Little Band heb ik ook nog het een en ander. Want singer-songwriter uh, Marianne Oldenburg is natuurlijk de Mary van die band uit Zwolle. En uh, de, de Six Short Stories... Uh, is het debuut uh, van, uh, van haar. Uh, de plaat bevat zes melancholische en verhalende liedjes met wat dromerige toonzetting, zonder dat het zweverig wordt. En de jessie-popsongs zijn vrij vormgegeven en sterk gearrangeerd. En bovendien doet uh, de stem van Marianne Oldenburg toch wel een beetje afwisselend denken aan Marike Jager, Joni Mitchell in de donkere opener Car Ride en Joe Jackson, Birds of a Feather, knip natuurlijk naar Fools in Love. En Birds of ver, verder dat uh, is nog niet een nummer wat we hier uh, hebben. Wij hebben het uh, gedaan met Don't Even Bother, een nummer wat uh, hier al een paar keer gedraaid is uh, bij de Muziek Boulevard. Maar het wordt nu tijd dat we dus ook uh, eventjes naar de Six Short Stories zal pas ergens aan het eind van deze maand uh, zitten. Dat we daar wat, uh, wat meer aandacht aan, aan gaan besteden. Het is nog niet uh, ze is nog niet helemaal bekend. Ze wordt al wat gedraaid op de landelijke zenders. Uh, daarin uh, leveren wij dan dan maar een bijdrage. Om ervoor te zorgen dat zij wat meer bekendheid gaat genieten hier in Den Landen. Dat is ook, denk ik, de functie van een lokale omroep. Ik zei het al, er is nog een andere man. Maar die komt uit Tilburg. En ik had het genoegen mogen smaken vorige week vrijdag. Dus niet de afgelopen vrijdag, maar de week ervoor. Dat hij mee heeft gedaan in het On Air Talented project van Roy van Buringen. Hij is hier ook collega bij ons, bij CFM Zandvoort. En ineens stond daar Rens Hensen op het podium. Ja, en ik had daarvoor al een CD'tje van hem gekregen. En ja... Bijzonder vond ik het wel. En ik geloof ook dat hij dit nummer ook heeft uh, gemaakt en gespeeld op die vrijdagavond in Dansee. A Time for Letting Go van Rens Heinsen Dus. Hoe voelt het me? How does it feel alone in the cold?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 time for letting go and there are days when it hurts my mind but i can clear my weary head when i can push all the fears aside i'm lying in a pool of sweat One thing that I know There's a time Well, sure. Terwijl de man uit Tilburg, Rens Hensen. en uh, het, uh, het mini cd wat hij heeft uitgebracht, Time for Letting Go. Uh, wil je hem uh, zien, dan kan je dat uh, doen. Aanstaande vrijdag in de finale van One Air is bij Grand Café Danzee. Daar is hij uh, gewoon uh, te zien. Dan kun je dus hem aanschouwen en wil je dus weten hoe die klinkt, Nou, ga dan kijken. Dacht ik een uur of uh, acht, nee, later zelfs, half tien ongeveer. Dan vangt het allemaal aan. Enig jurylid, enige juryleden zijn al bekend. In ieder geval de onvervalste Joyce Meister zal daar ook weer in zitten. Dus die mensen die dat al eerder hebben meegemaakt. Zij zal er zeker bij zijn. Dus dat kunnen we in ieder geval wel vertellen. En doe ik dan mee? Nee, ik niet. Want ik heb verplichtingen in Alkmaar. En als ik dan om een uur of half tien en het zal duren tot een uur of half twee. Dan ben ik de volgende dag een uitgeknepen dweil. Kunnen we beter nog naar Diana Ross luisteren? En I'm coming out. Dat aan de horizon verdwijnt, de zilte lucht die je van zorg vrijt. Mijn haven. Barsteuns vol verandering, een bakhuis wordt bewoond. En waar de creatieveling. Zijn kunstwerken vertoon. Hermes en Minerva. Versmolten in elkaar. Samen met vereende krachten. De handel en de kunstenaar. Deze haven. Arendt vrij. Varen hier aan je voorbij, schip dat aan de horizon verdwijnt, de stilte lucht die je van zorg bevrijdt, mijn haven. Zijn lading los, toerist die nooit vergaat. Hoe het was in Amsterdam, mijn allermooiste havenstad. Pracht voor leven voor de en die Ja, het is nieuw van Vlucht 13, ook die uh, tegengekomen samen met uh, vriend Menno Hoekstra... en Marcus van Dam uh, in een van de voorrondes van uh, de Rob wordt. De eerste, om wel te verstaan, in november. Op een zaterdagavond gebeurde dat. Ik was uh, gelijk toch wel een beetje verkocht uh, door Vlucht 13. Maar wat is dit nou? Amsterdamse haven, het heeft alles te maken met het naderende sale. Want daar uh, heeft het van doen. En het, uh, het, het is het nieuwe lied van Vlucht 13... En zij mogen, uh, zeg maar, uh, min of meer tenminste, dat is het uh, nummer wat ze hebben gespeeld in de Melkweg een tijdje terug. Uh, op 10 maart, uh, ergens in maart was dat, uh, speelde zich dat af. En uh, hebben ze dit uh, lied uh, gebruikt om eventueel, zeg maar, in aanmerking te komen als uh, officieel sale lied. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. En of dat helemaal klopt... Uh, nou, als het niet helemaal klopt, dan mogen, uh, mogen de mensen mij daarop aanspreken. Dus uh, helemaal uh, zeker weten doe ik het uh, dus niet. Hou, hou me er niet aan op. Maar het is wel in ieder geval de nieuwe van Vlucht 13. En ze zijn uh, nog bezig. Ik, uh, ik heb begrepen in ieder geval dat, uh, dat ik uh, zeer binnenkort uh, nog wel uh, uh, wat met ze te maken ga krijgen. Dus... Ik ben benieuwd, ik uh, laat me graag uh, verrassen. Zijn ook al uh, zeer uh, bekend in het, uh, in het landelijke circuit al, want uh, ze zijn al uh, een keer gesignaleerd op uh, de Nederlandse radiozenders. Dus uh, helemaal uh, uit vallen komen ze in ieder geval niet. Dus, het is dat je het weet. Nou, tot aan het nieuws van 1 uur deze van Maatkan en Bagging.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 En toen bleek er dus helemaal geen nieuws te zijn. Zit ik uh, lekker te wachten op, op het nieuws? Ah, helemaal geen nieuws. Nou, weet je wat we dan doen? Dan uh, zijn we snel klaar. Uh, want uh, daar gaan we natuurlijk niet op zitten wachten. We gaan gewoon beginnen met het uh, tweede uur van deze muziekboulevard. Komt ie!